Het is tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden krijgt binnenkort bezoek van zijn vader. Die heeft een visum voor Rusland gekregen. Hij gaat bij zijn zoon op bezoek met een advocaat. Edward Snowden heeft in Rusland asiel gekregen. Amerika wil hem berechten voor het lekken van de afluisterpraktijken van de geheime dienst NSE. Zijn familie betwijfelt of hij een eerlijk proces krijgt in Amerika, mocht hij daar worden berecht.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 die zou niet tevreden zijn over de hervormingen die de Griekse regering doorvoert. De politie heeft een man aangehouden voor het onwel worden... van bezoekers van een uitgaanscentrum in Hardenberg. De verdachte van 22 meldde zichzelf bij het politiebureau. Hij is militair, daarom is hij overgedragen aan de Koninklijke marechaussee. Volgens het uitgaanscentrum is er vannacht waarschijnlijk... een traangastablet afgestoken op het rokersbalkon. Verscheidende mensen raakten onwel. Na behandeling in het ziekenhuis gaat het weer goed met hen. Op de WK atletiek in Moskou is de Jamaikaan Usain Bolt voor de tweede keer wereldkampioen geworden op de 100 meter. Hij was in de finale met 9 seconden en 77 honderdste veruit de snelste. De Amerikaan Justin Gatlin pakt het zilver, de Jamaikaan Nesta Carter won brons. De Nederlandse sprinter Trendy Martina bleef in de halve finale steken. Het weer vannacht bijna overal droog, de temperatuur daalt tot rond de 12 graden. Morgen bewolkt, af en toe zon en een enkele bui.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 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van sieren. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijnen, de Lippen's. Goedenavond, de komende uren is op deze zender weer ingeruimd voor de sport. Vanavond in de Lijn, net als vorige week zondag, onze top 5 van dit sportweekend. En één ding kunnen we alvast verklappen, de 100 meter op de WK-atletiek staat daar zeker in. Hoezijn Bolt gaat komen en Oussain Bolt gaat winnen. En Dick ook, hij wint met 9,78 voor Justin Gatlin, de Amerikaan. Oussain Bolt doet het hem weer. In de Eredivisie was het er een slechte dag voor de twee kampioenskandidaten. Ajax verloor in Alkmaar en Feyenoord ging in de eigen cup... maar met maar liefst 4-1 ten onder tegen FC Twente. Ja, we waren niet goed. Ja, en uiteindelijk is dit een normale uitslag... Uh, op basis van wat later in de wedstrijd gebeurt. We gaan het straks ook hebben over een van de smaakmakers van deze speelronde... de pas 17-jarige Zakaria Bakkerli. Ja, voor mij voetbal is gewoon een spel. Spelen. En uh, ik doe dat gewoon... Dat alles en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. We beginnen met Oranje, want dat bespeelt woensdag tegen Portugal. Een vriendschappelijk duel. Derrel Jan Maat van Feyenoord en Stijn Schaars van PSV hebben zich afgemeld voor dat duel. En beide hebben dit weekend in de competitie een blessure opgelopen. En inmiddels heeft bondscoach Louis van Gaal en Ricardo van Rijn van Ajax opgeroepen. Daar blijft het bij, volgens de KNVB zojuist. Er komen dus 21 spelers morgen naar Noordwijk, waar Oranje verzamelt. En dan is het tijd voor de WK-Atletiek. Met overmacht was hij de sterkste. Usain Bolt liet op het WK-Atletiek in Moskou opnieuw zien dat hij de snelste man ter aarde is. En die houtkamp, hoe reageerde het stadion op die race? En waren de Russen echt euforisch? Ja, wild, wild enthousiast. Het is toch de grote man op atletiekgebied in de wereld. En ook al zou hij in zijn eentje lopen dan nog, uh, staat het uh, stadion op zijn kop. En het waren er zo'n 40.000, 45 45.000 in het uh, enorme Luzhniki-stadion... En die waren echt uh, wild enthousiast, want hij is de man en het mannetje. En hij neemt ook alle tijd door na afloop met zijn ereronde. Gaat tegen alle protocollen in, ook nog even publiek in en al dat soort zaken. En uh, zelfs in Rusland mag je dat normaal gesproken dan natuurlijk niet doen, maar mocht het nu even wel. Ja, voor stond trouwens wel iets belangrijks op het spel, hè, want twee jaar geleden ging het mis. Ja, valse start. En in de atletiek mag je maar één keer, mag je niet eens één keer vals starten, dan lig je er meteen uit. Dus uh, hij had wat goed te maken en dat uh, heeft hij ook wel gedaan, hoor. want hij was duidelijk de beste. Ja, was er wel iets van te merken van tevoren? Was er iets van druk bij Bolt? Was hij toch anders, misschien iets minder uitbundig dan anders? Ja. ja, dat vond ik wel. Met name voor de start, zowel de halve finale als de finale, vond ik hem, eh, je ziet hem altijd dat showtje opvoeren... Hij deed dat nu veel ingetogener. Een knipoogje kon er vanaf en heel even zo uh, dat aangeven dat hij in een tunnel gaat lopen. En, uh, maar verder geen grote uh, uh, zaken als uh, uh, springen, juichen en dat soort dingen. Nee, hij was uh, redelijk ingetogen. Zeg In die gedevalueerde finale misschien wel, hè, zonder in ieder geval al die mannen ja. die er niet bij waren... Uh, misten we uiteindelijk ook één man uh, die het gewoon niet haalde. Die strandde in de halve finale, Giovanni Martina. Ja. Dat was een tegenvaller. Ja. Ja, eigenlijk wel. Omdat je zoveel grote namen mist, denk je, nou, dat moet in ieder geval een finale plaats voor Martina zijn. Maar we zagen het pas al in een paar races voorafgaand aan dit uh, WK, dat hij niet helemaal lekker is. Hij uh, heeft last van een pijntje, last van uh, uh, zijn bovenbeen, een hemstringetje hier, een hemstringetje daar. En uh, ik denk zelfs dat de 200 meter, wat toch zijn beste nummer is, wel eens twijfelachtig kan zijn of hij daar aan meedoet. Hij heeft tot vrijdag om uh, te herstellen. Maar hij is niet echt uh, uh, optimistisch. Nou, laten we eens even naar Martina zelf gaan luisteren. Hij strandde dus in de halve finale... met een tijd van 10 seconden en 900ste. Hij werd daarna opgevangen door Jeroen Stekelenburg. Ja, dat valt tegen. Ja, ik heb mijn best gedaan. Joh. Is dit iets waar jij in jouw hoofd... überhaupt rekening mee houdt, dat dit kan gebeuren? Ja, zeker. Ik ben nu 100%. Dus ik ben hier gewoon mijn best aan het doen. En... Ja...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 Die in die bocht getraind in een tijdschaal. Want ik wil het niet lastvallen, want ik wil het die ander doen. Dus nu gaan we kijken wat gaat gebeuren. Ga je nou vloeken of past dat niet bij jou? Sorry? Ga je nou vloeken, geld scheldwoord eruit gooien of past dat niet bij jou? Oh nee, ik ga gewoon training. En, ko nou, en Koos gaat zeggen: ja, je gaat het doen of gaat het niet doen. En die, als jij die woorden van Chorandi Martina hoort, wat denk jij dan? Dat hij de waarheid spreekt? Ja, denk ik. En dat we hem niet meer zien, dit toernooi. Dat, dat gevoel heb ik. Want die 200 meter, hij zegt het zelf al... en niet op die bochten getraind... Ja. omdat het gewoon niet kan vanwege Precies. die blessure. Ja, liefblessure. Uh, en dan, ja, jij weet ook hoe het zit in de atletiek. Uh, een bocht en de lies, dat zijn twee dingen die uh, zeer nauw met elkaar verbonden zijn. En als jouw liezen niet 100% zijn... en we praten over een WK... waar de aller, aller, aller beste van de wereld aan meedoen... Ja, dan moet je 100% zijn. En als hij geen 100% is... Dan uh, is hij niet blij. Zeg, Elko's en Nicolaas, moeten we het ook nog even over hebben. De tienkamper. Ja, ja, uh, daar ja. werd veel van verwacht. Er werd gezegd, nou ja, grote kans op een medaille. Want uh, ook daar ja. was niet iedereen aanwezig. Het zou nu eindelijk een keer kunnen lukken. Na de eerste dag staat hij gewoon vijfde. Hij eindigt uiteindelijk ook als vijfde. En toch lijkt het me een teleurstelling voor hem absolute teleurstelling. Hij uh, had er zelf ook veel meer van verwacht van de tweede dag. Dat heeft hij ook gezegd. En hij zag al na een discus werpen. Want dat was echt een, een bittere pil. Uh, dat hij uh, niet ver kwam. En uh, toen zag hij al dat het wel heel moeilijk uh, zou gaan worden. Ook het polstuk springen, zijn favoriete onderdeel. Het was redelijk maar niet super goed. En toen wist hij dat de vijfde plaats... Het hoogst haalbare was. En dat heeft hij op de 1500 meter eruit geknald. Hij heeft er alles aan gedaan. En dan is het uiteindelijk knap. Want je bent toch, laten we wel zijn, de vijfde van de wereld. Dan ben je een goede. Zeg nog even naar de andere prestaties. Naar de internationale prestaties van vandaag. Wat waren wat jou betreft de meest opvallende? Ja, die baba die weer de 10 kilometer wint. Dat is uh, toch wel uh, heel knap. En verder, ja, we hebben natuurlijk nog goede Nederlandse prestaties gehad... met Zodok die de halve finale heeft bereikt. Kantje boord, hè? Uh, van uh, Kantje boord, maar maakt niet uit. En uh, ja, dan kunnen we wel meteen naar morgen doorkijken... want dan zit hij dus in die halve finale op de 110 meter hoorde. Uh, ja, we hebben de andere meerkampers gehad vandaag. Dat viel een beetje tegen. Uh, Pellerietveld heeft zich wel goed hersteld uh, uh, tegen het eind van de uh, tienkamp. Maar Ingmar Vos ging helemaal in de fout op de 110 meter hoorde... en heeft uh, zijn 10-kamp ook niet uh, beëindigd. Rietveld is uiteindelijk 21ste geworden. En dan uh, is het een simpel bruggetje naar morgen... want dan komen de dames op de meerkamp, de zevenkamp, in actie. En ik ben heel benieuwd wat Nadine Broersen en Daphne Schippers daarop gaan doen... want die komen morgen in actie op de eerste dag. En wat verwacht je daarvan? Ja, dat kan alle kanten op. Uh, Broerse is in topvorm, heeft een van de beste meerkampen in de wereld uh, afgewerkt dit seizoen. Daphne Schippers, poppertje, allebei redelijk jong. Kan wel maar iets geks uh, gebeuren, dat ze echt misschien wel mee gaan strijden voor, laten we zeggen, ereplaatsen En een Ereplaats is voor mij ook al de vijfde plaats. Goed, we gaan het afwachten. Morgen dus uh, alweer een nieuwe dag bij het WK atletiek in Moskou. En die houtkamp, dankjewel. <middels> De sportnieuws tot 11 uur NOS langs de lijn. Lekker pianotje om kwart over tien op de zondagavond. Bruce Hornsby met That's the way it is. Dan gaan we voetbal. Vorige week zondagavond zijn we er trouwens mee begonnen. De top vijf in Langs de Lijn. En elke zondagavond kiezen wij geheel ondemocratisch... vijf memorabele momenten van het afgelopen sportweekend. We gaan aftellen van vijf tot nummer één. Onze eerste keuze komt uit de wedstrijd AZ-Ajax. Sommige mensen zeggen het was een strafschop. Andere mensen zeggen het was geen penalty nummer vijf is uitgeweken, naar de linkerkant en dan de voorgegeven. Penalty! Penalty zegt nee, Huis. Je ziet ook het gezicht is van Van Rijn, is enkel te de speler van AZ grijpt hem echt aan zijn shirt. En waardoor ik dus ook een strafschop geef. Ik trek hem niet naar beneden. Ik, ik, je ziet dat ik hem niet uh, schop. Dat is naar mijn mening uh, onterecht Uit uh, het niets kant het een hele wedstrijd. Uh, ik heb al van verschillende mensen gehoord dat hij wel heel makkelijk gegeven wordt, uh, de penalty. Hij kruist en dan neem je het risico dat dat gaat gebeuren. Hij pakt hem ook nog even vast, zie ik nu. Ja, gelukkig hebben we de beelden en dan zagen we heel duidelijk op dat hij uh, 4G vasthoudt. Dus wat dat betreft spreek uh, ik het tegen zich. Volgens mij is het niet verboden om contact te hebben in de 16 meter, dus uh, ik vind het dan wel, uh, wel vrij makkelijk gegeven. Er of meer om gevraagd en rood ook nog eens voor uh, Van Rijn.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 protesten gaan halen bij de scheidsrechter En ik denk dat het gewoon verstandig is om daar gewoon rustig naar de kant te gaan. Maar goed, na zo'n speler zo het veld verlaten is natuurlijk correct. En voor mij ook wel iets van, uh, ja, dat ik het juist heb gezien. Wat is nu gebeurd? Daar komt de aanloop van Johansson. En hij schiet gedecideerd binnen. Zillen ze naar de verkeerde hoek. En dan is het na 65 minuten weer 2-2 en na Z.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 Goeie Nou, vrouw. Nou, uh, na juist was resoluut. Uh, Van Rijn zei enig contact mag in het strafschopgebied. Wat is jouw mening? Ja, enig contact mag. En dat is schouder tegen schouder. Maar dat was in dit geval niet zo. Omdat uh, heel duidelijk op de beelden was te zien En zeker, er zijn nu ook foto's uh, op internet in omloop. Dat je heel duidelijk ziet dat Van Rijn het shirt vastpakt... Uh, van de AZ-speler uh, 4 geven. Ja, dat is meestal mogelijk en dat is uh, een strafschop. Zag je het meteen trouwens? Of had je inderdaad al die herhalingen en die foto nog nodig? Want dat blijft natuurlijk altijd het moeilijk in zo'n wedstrijd. Hè? Ja, ik zat lekker in mijn stoel en dan ja. zit ik toch wel heel geconcentreerd te kijken. En ik zei wel gelijk, strafschop. En toen, ja, dat werd later alleen nog maar bevestigd door de beelden die ik die, ja, met meerdere malen heb teruggezien. Ja. Wat, wat doe je dan normaal als scheidsrechter? Ik bedoel, voor jou is het alweer even geleden. Maar zo'n scheidsrechter die dan inderdaad zo'n strafschop geeft, zo'n rode kaart geeft. Haal je dan achteraf opgelucht adem als je in de herhalingen ziet dat het allemaal wel heel duidelijk is? Ja, nou ja, goed. Het is heel moeilijk om van anderen te praten. Maar ja, maar hoe ging dat bij dan... jou? Nou ja, goed, het is gewoon zo, een strafschop moet uh, voor jezelf, tenminste voor mij was het dat 100% zijn. 1% twijfel had ik altijd toch het voordeel van de twijfel aan de spelers. Ja, en als je een strafschop geeft, dan, dan moet je daar gewoon 100% zeker van zijn en, en naar achter staan. Ja, dan kun je ook en, meteen afvragen van, moet er dan ook meteen rood volgen of is een gele kaart voldoende voor zo'n actie? Nou ja, dat, dat, ja dat, dat is eigenlijk een soort automatisme. Hè. Je neemt natuurlijk gelijk mee van, uh, ja, het viergever kan die bij de bal komen, ja of nee. Ja, Nijhuis zegt zegt uh, van wel. Ja, en dan is, het, dan is het dus eigenlijk na die rode kaart is het heel simpel. Dan, eh, of tenminste, na die strafzorg is het heel simpel. Dan moet hij ook die rode kaart krijgen. Ja, dan nou gaat Van Rijn wel die rode kaart aanvechten. Maakt hij enige kans, denk je? Nou, zin en kansloos, noem ik het maar. Dus... Omdat, uh, omdat het voor mij, uh, ja, nogmaals, de beelden zijn zo overduidelijk dat het uh, een overtreding is geweest. En uh, ik denk dat iedereen uh, ja, het voordeel van de twijfel van de scheidszettergeven op de scheidsrechter heel resoluut was. En ook heel duidelijk heeft gezegd dat uh, in, in zijn optiek uh, de AZ-speler misschien nog een scorestfans werd ontnomen, score ontnomen. En ik denk dat ze, die, uh, ja, dat ze hem zullen volgen. Een helder verhaal volgens jou dus, Mario van der Ende. Dankjewel. Ja, absoluut. Graag gedaan. Nummer 4. En de sprint van Eelco Sint-Nicolaas is knap. Zo besluit hij mooi de tienkamp. Hij heeft gevochten en vecht nog steeds. En dat, ja, dat is dan weer een goede opsteker voor Sint-Nicolaas. Nummer 4 dus in onze top 5. Na 10 onderdelen werd Meerkamper Eelco Sint-Nicolaas uiteindelijk... vijfde bij het wereldkampioenschap in Moskou. En dat terwijl hij de dag begon met uitzicht op een medaille. Het toernooi eindigde dus voor hem met een kater. Nou, het was voornamelijk niet de tweede dag die ik gehoopt had. En, uh...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 Maar uh, toch beter dan negende. En dat was de reactie van Elko Sint-Nicolaas bij onze verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ik praat erover verder met iemand die weet hoe het werkt. Uh, voormalig tienkampen Giel Warners. Giel, Sint-Nicolaas eindigt de dag zoals hij begon als vijfde. Vind jij dat ook een tegenvaller? Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat hij uh, met een uh, goede steady uh, tweede dag... Uh, toch uh, op medaillekoers was. Uh, maar ja, helaas niet. Waar was Gorten het aan? Waren het vooral de werpnummers waar het misging? Ja, ik denk, Hoorde had hij meer van verwacht. Ook als je de race zag, dan zat er gewoon meer in. Dus dat is gewoon, ja, die pech kan je hebben. Discus heeft hij denk ik echt wel dingen laten liggen. Um, en Polstok uh, had er ook wel wat meer in gezeten. Als ik hem 5,30 35 zag springen, dacht ik van nou, die kan nog best wel een stukje hoger springen. Ja, want dat Polstok hoog springen, dat is zijn favoriete onderdeel. Dat pakt hij normaal gesproken ja, een straatlengte voorsprong weer op de concurrentie. Daar moet hij het normaal gesproken ook van hebben. Ja, maar ik moet ook toegeven, het hele veld, sprong heel hoog met polstok. Er was zelfs een jongen die ook 45 sprong. Een hoop jongens die op 15, 25 nog actief waren. Dus de voorsprong die hij normaal daarmee had kunnen pakken... die kon hij vandaag ook gewoon niet pakken. Toch even, voor dit toernooi werd wel gesproken over medaillekansen. Um, ja, dit was het toernooi waarop hij kon scoren. En dan gebeurde het uiteindelijk niet. Heb jij het idee dat er ook iets van druk meespeelt? Um, ja, natuurlijk is het druk. Kijk, iedereen die praat over uh, medaillekansen, dat doe ik zelf ook al mee. Uh, alleen, ik weet niet, ik denk dat Ilko daar anders mee bezig is. Uh, je weet dat er een stuk of vijf, zes, zeven jongens zijn die uh, voor plek twee tot met vijf, zes, zeven kunnen strijden. Um, ja, en dan is het net de vorm van de dag die het verschil maakt. Ja, want hoe moeilijk is het om op dit soort toernooien... dan heb ik het over WK's, Olympische Spelen, Europese kampioenschappen te scoren... en niet alleen maar op die meerkampen... waar je in alle luwten eigenlijk uh, ja, je persoonlijke records kunt gaan zetten. Uh, nou, Dit soort programma's, zeker ook de indelingen uh, van dit soort uh, toernooien... Die, die lenen zich er over het algemeen niet voor dat er heel veel punten gescoord worden. Het zijn over het algemeen wat langere dagen uh, in een groot stadion. Terwijl uh, de, de wedstrijden waar echt veel punten worden gehaald... zo wel vaak in, de, in kleine knusse stadion, stadionnetjes met een heel, uh, heel kort programma, zeg maar. Uh, dus ik, uh, ik, ja, ik denk dat uh, ja, hij mag blij zijn met zijn vijfde plek, denk ik. Uh, het had slechter gekund, het had beter gekund. En dat had ik ook zeker gehoopt voor hem. Maar uh, ja, het is nog een jonge jongen, dus hij heeft nog jaren te gaan. Hij heeft nog jaren te gaan. Dan moet er ook, dus moeten er dingen verbeteren. Wat zijn dat voor zaken? Bijvoorbeeld weer die werpnummers. Want speerwerpen was ook niet echt uh, fantastisch. Discuswerpen was dus niet goed. Nee, ik denk, op, op, ik, hij moet in ieder geval zorgen dat hij er geen zorgen aan heeft aan, aan zijn werpnummers. Uh, hij heeft laten zien dat hij in het verleden dat hij goed kan werpen. Of in ieder geval beter dan dat hij nu heeft gedaan. Hij moet zorgen dat het stabieler, uh, stabieler wordt. Uh, nou ja, het vorig jaar een echte uitschieter naar beneden in Londen met, uh, met de discus. Uh, die uitschieter is nu minder geworden. Dus verbindt... Speelt dat wel nog mee trouwens? Dat je dat in je hoofd meeneemt van zo'n Olympische Spelen op zo'n moment falen met discus. En dat je dan denkt van ja, nu sta ik weer op zo'n toneel. Nou, dat zou niet mogen, uh, maar de kans is groot dat het wel ergens een zijn hoofd meespookt. ja. Dus dat moet hij op een gegeven moment kwijtraken om uiteindelijk op een groot toernooi echt een medaille te pakken? Ja, hij moet in ieder geval zorgen dat hij uh, nou, geen zwakheden mee daaraan heeft. Nou, hij, zeker met hoogspringen, heeft hij de laatste jaren wat dat betreft echt een, echt een stuk verbeterd. En Discus is ook stabieler geworden, uh, maar het kan nog beter. Even de twee andere Nederlanders uh, meenemen. Ingmar Vos, ja gedisqualificeerd op de 110 meter horde. Uiteindelijk, hij zou eerst wel lopen. Daarna liep hij toch weer niet. Of ging hij niet verder met het toernooi? Ja, Ik heb niet helemaal meegekregen hoe, hoe zijn keuzes daarna tot stand zijn gekomen. Ja, Dat is natuurlijk heel zuur als je nou, best een oké okay eerste dag hebt gehad... en dan gedisqualificeerd wordt op de horde. Uh, hij heeft daarna nog wel, uh, volgens mij... Polstok en uh, Speer gedaan. Uh, speer best, best aardig ook nog. En de 1500 laat hij dan uiteindelijk schieten? Ja, ik weet niet wat zijn overweging daarvoor is geweest... maar ik kan me ook voorstellen dat als je uh, voor spek en bonen meedoet... dat het een 1500 lopen niet het leukste is uh, wat je kan doen. En de andere Nederlander, Pelle Rietveld? Ja, een beetje teleurstellende dag, uh, uh, denk ik, uh, de eerste dag... Uh, hij had het misschien meer van hoop. Hij wist ook wel dat hij niet helemaal fit daar naartoe kwam. Uh, maar hij heeft zich uitstikke goed hervonden op de tweede dag. Een PR met polstok en een goede speer en een goede 1500. Dus uh, ik denk uh, voor hem dat hij moet genieten van de ervaring. De man die wereldkampioen werd, dat is voor niemand een verrassing. Hè? Nee, toch heeft hij wel een beetje een grillig uh, verloop van de 10-kamp gekend. Uh, nou, dat is misschien ook uh, hetzelfde wat je, uh, wat je bij Usain Bolt krijgt. Je gaat heel veel van hem verwachten. Je verwacht dat hij ongenaakbaar is. Maar... Ashton Eaton was gewoon de grote man natuurlijk op die 10-kamp. Ja. Ja, zijn voordeel is gewoon dat hij steekjes kan laten liggen. Als hij 400 punten minder dan zijn PR haalt, dan, dan wint hij nog. Dat hij groot succes met Pete Philly. En nu heeft hij nummer gemaakt met Chris Berry. Hitchhike. Chris Berry dus. En Perquisit. Dan tellen we af in onze top 5. Op 5 stond de strafschop bij AZ Ajax. Op 4 de prestatie van 10 Kamper Sint-Nicolaas bij het WK. En voor ons volgende moment gaan we terug naar de dag van gisteren. In Eindhoven speelt een nieuw supertalent. De Belg Bakali. Nummer 3. Het is 1-0 voor PSV. En daar staat hij weer hoor. Sakaria Bakali. Het openingsdoelpunt voor de formatie van Philippe Roepen. Ja, voor mij voetbal is gewoon een spel. Spelen is gewoon een spel. En nu uh, doe dat gewoon. De tweede helft tegen NEC is net begonnen. En weer is het Bakali die scoort voor PSG. Ja, Ik krijg die bal van Jetro En uh, Jurgen denkt die bal. En ik kap de speler. En ik schoef voor lang. Een hele goede wedstrijd. Uh, creatief, maar ook in het belang van te spelen. Vanuit je taak, defensief verantwoordelijk. Een complete wedstrijd voor dus complimenten. Ja, het gaat wel snel, maar het is gewoon leuk. Ja hoor, weer is het feest in Eindhoven. En wat een juweel, wat een fantastisch doelpunt. In de bovenhoek, binnengeschoten door Zakaria Bakali. En wat is dat toch, een heerlijke voetballer. Breuer op het verkeerde been gezet. Nu ja, ja, het... goed speel. Echt heb... ja, heeft goed gespeeld, 2-11 voor kort gespeeld. Ik heb gewoon goed gedaan. Ja, dan, dan wordt die, beloont hij die eigenlijk zichzelf in het elftal... Uh met de goals die eh, hij tot nu toe heeft gemaakt en assistie heeft gegeven. Dus dat uh, is uh, uitstekend. Commentator Jeroen Elshoff heeft de doorbraak van Bakkely in de afgelopen weken gevolgd. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, Giel. Zeg Ben je verrast door die snelle opmars van die jongen? Ja, ik zou, uh, als ik nu <laughs> zou zeggen dat ik dit ver van tevoren had zien aankomen... dan zou ik liegen dat ik, uh, <laughs> dat ik schil zou. Dan zou je scout zijn. <laughs> ja, ja, nou, in de eerlijkheid gebied ik me te zeggen dat ik... Uh, uh, toen ik uh, wist dat ik... Commentaar zou geven een aantal weken geleden bij PSV Waregem. Toen ben ik me eens gaan verdiepen in al die, uh, ja, wat, wat uh, onbekende jongens die zich nu aandienen bij, bij PSV. Daar was ik ook al iedereen van. Ja, dan ga je zoeken, dan ga je lezen, dan ga je kijken wat hij heeft gedaan. En toen viel me wel eigenlijk al vrij snel op, bijvoorbeeld uh, op internet, op YouTube kan je filmpjes vinden, dat hij dat in het verleden wel, uh, misschien dan voor ons onbekend is, maar zeker in uh, bijvoorbeeld Engeland, al lang niet meer bij de Scouts. Want hij heeft uh, ja, in het verleden op ...verschillende jeugdtoernooien toch al een naam faam gemaakt ...met als hoogtepunt in 2011 op de kick Up ...werd hij de beste speler van de wereld op dat toernooi... ...daar werd hij toe gekozen, kreeg hij ook van, uh, van Charlton een prijs... En, uh, ...en daar zijn ook beelden van te vinden... ...en dan zie je wel al van zo, dit is wel een jongen die iets kan... ...maar ja, dat hij dat dan op dit niveau eigenlijk vanaf het eerste moment... ...op deze manier laat zien dat dat... ...ik kan me niet voorstellen dat iemand dat had verwacht... ...en degene die zegt dat hij dat had verwacht... Uh, die, die zou ik in twijfel durven trekken. Ja. En wat maakt hem nou eigenlijk zo goed? Nou, zijn onbevangenheid uh, en, uh, en eigenlijk uh, de manier waarop hij dat uitdraagt. Dus, dus hij krijgt gewoon een vrije rol van zijn trainer. En hij mag uh, volgens mij zijn acties maken. Er wordt niet naar hem gekeken als hij foutjes maakt. En ze laten hem gewoon vrij in, uh, in zijn intuïtieve uh, ja, acties. Dus, dus hij is snel op de eerste meters. hij kan draaien, hij kan kappen. Hij is technisch heel vaardig. Nou, gisteren. En, Vorige week tegen Zulten hebben we ook al gezien dat hij een geweldig schot heeft. Want die volley was knap. Nou, die goals gisteren zijn buitenklasse. Het is een vrij uh, complete dribbelaar met uh, techniek en overzicht. En bovendien schroomt hij ook uh, niet om, uh, om hard te werken voor de ploeg. Dus verdedigende werk doet hij ook. Uh, hij verzaakt niet. Hij gaat er vol voor... Op dit moment, want we moeten natuurlijk niet te jaren, op dit moment is het, is het echt ongelooflijk wat die jongen laat zien. Ja, uh, hij is piepjong. Toch gaan we nog even vijf jaar terug in de tijd. Toen werd uh, Bakkerli weggeplukt bij Standaard Luik. Uh, scout Rini de Groot was daarbij betrokken. Meneer de Groot, goedenavond. Ja, wel. ja, Weet u nog het moment dat u hem voor het eerst zag spelen? Ja, zeker. Ja, het, het is... Uh, is natuurlijk een, een, een product uit het proces van de scouting, zoals het ook hele aan de ene kant... Maar uh, ja, als, als weinige talenten aan de andere kant. Uh, in eerste instantie is onze Belgische scout, Dirk Peters, uh, daarmee gekomen. En uh, toen hebben we geprobeerd om hem zo snel mogelijk op stage te krijgen. Want het leek al heel snel uh, dat hij heel veel talent uh, had. En uh, nou, dat is gelukt in eerste instantie heel snel. En uh, ja, toen hebben we een aantal mensen staan kijken met een aantal scouts, met een aantal trainers... En, uh, maar daar had ik natuurlijk mijn schoonmoeder bij kunnen zetten, want die had naar nou vijf... Eigenlijk... die had het meteen gezien. <laughs> ja, wat, ja, was er toen het, wel uh, al veel belangstelling voor hem? Nee, eigenlijk niet. Hij uh, uh, was 11, elf. Hij uh, was de eerste jaar de En uh, ja, ja dat, dat is dan op dat moment in ieder geval een beetje een leeftijd... Uh, dat nog niet zoveel door anderen gekeken wordt. Uh, wij zijn natuurlijk vrij uh, ja, populair in België en we doen daar ook veel. We hebben ook veel Belgen in, in de opleiding uh, zitten... En uh, ja, vanuit dat uh, is eigenlijk dit zo ontstaan. En hebben, zijn we er ook in geslaagd door onze contacten, contactomstakkeria... zo snel mogelijk bij, uh, bij PSV op de hertgang te hebben. Ja, en ineens is daar die doorbraak. Hoe zit u dan de afgelopen weken op de tribune... bij die wedstrijden waarin die nou eigenlijk exceleert echt? Ja, ik kijk sowieso allereerst compliment uh, aan Filip... En, en de technische stap, de, staf bij PSV... Uh, dat ze dat ook zomaar doen en durven... En want uh, ja, hij is nog steeds uh, 17 en dat hij een groot talent is, dat nogmaals, dat ziet iedereen. Maar om dan ook het vertrouwen te geven en hem gewoon op te stellen, ja, dat is ook uh, perfect natuurlijk. En uh, ja, wij met z'n allen vanuit de jeugd uh, uh, zijn dan uh, heel erg uh, ge, ge, ja, gecharmeerd uh, op de tribune van uh, dat hij het dan ook echt laat zien tegen Zulte. Ja, gisteravond was uh, helemaal uh, fantastisch voor iedereen natuurlijk. Ja, u geeft de credits dus ook aan Philip Cocu, hè, dat hij hem in ieder geval de kans heeft gegeven. Uh, maar waarom hebben we hem vorig seizoen niet gezien? Paste hij niet in dat elftal van, nou, laten we zeggen, routiniers? Nou, met alle respect, maar dat, dat is iets te naïef, denk ik. Uh, hij is nu ook nog maar net 17 en... Uh, uh, wat ik net al aanhaalde, het is ook Philip en de technische staf die hem nu... een kans durven te geven op, op nog steeds een hele jonge leeftijd. En, ik denk dat voor hem de afgelopen twee jaar is voor hem ook best wel snel gegaan binnen ons uh, uh, onze eigen PSV. Hè. Twee jaar geleden speelde hij gewoon nog in de C1. en werd de speler van het toernooi met Nike toernooi in, uh, in Manchester United. Ja, dus in twee jaar is het al heel erg snel gegaan. En soms, heel eerlijk, hield ik wel eens mijn hart vast dat het niet uh, iets te snel ging. Uh, maar nu uh, ja, laat hij het gewoon zien. En ik, ik denk nogmaals uh, alle credits uh, aan, aan PSV zelf dat de visie en de filosofie, die we eigenlijk al wat langer hebben... die ook het echt laten zien op het veld. Nou, Rini de Groot, dank, ja, dank u voor het kijken in de keuken in ieder geval uh, bij PSV. Uh, René de Groot, scout daar. Uh, Jeroen nog even, hoe belangrijk is Bakali voor dit PSV? Het is een compleet verjongd, vernieuwd elftal. Hoe belangrijk is hij daarin? Ja, ik wil nog even terugkomen op, op wat je vroeg, want ik, ik lees nu ook... Uh, uh, er en der dat mensen zeggen, goh, waar was hij dan vorig jaar? Nou, dat, dat vind ik echt complete onzin. Want, uh, Toen was hij zestien, hè? Ja, ja. Oh. 16 jongen, breng je natuurlijk niet zomaar. En zeker niet als je uh, Mertens en uh, Lens mm. en, uh, en vorig jaar in het begin nog Narsing op de zijkanten uh, hebt staan. En, uh, dat was natuurlijk, je moet daar nou niet doen of PSV helemaal een, een, een pannenkoek elftal had vorig jaar. Dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Dus het is logisch dat hij vorig jaar, zat die, heeft hij wel eens op de bank gezeten, maar dat hij nog helemaal niet gebracht is. Uh, dit is nu gewoon het juiste moment... ...ja, hoe belangrijk is hij op dit moment heel belangrijk... Uh, ...hij maakte gisteren drie... ...hij maakte tegen zult de ...maar hij is erin ook aangeven... Er ...is niet stop voor zijn tegenstanders... Uh, ...maar PSV op dit moment is niet alleen Bakali... ...het is ook Wijnaldem... ...het is ook, nou gisteren dan niet... ...maar in de midweekswedstrijd schaars... ...het klopt op dit moment als een bus... ...maar uh, voorzichtigheid is geboden... ...want uh, de eerlijkheid gebied ook te zeggen... ...dat NEC op dit moment een zeer zwakke elftal heeft... En uh, Bovenberg ook niet de beste bek is. Daar kwam Bakali gisteren een aantal keer tegen te staan. Aan de andere kant kon niet zijn beste avond had. Dus dat moet ook allemaal meegenomen worden. Uh, laten we van, van, van die Bakali nu ontzettend genieten. En dat het een groot talent is, dat is wel duidelijk. Maar het is nu wel zien hoe hij het, uh, het doortrekt. Want het, het, het is onmogelijk dat hij dit niveau uh, blijft vasthouden. Het zal ook wel eens een keer een aantal wedstrijden wat minder zijn. Ja, het, het past wel trouwens bij het nieuwe, het hernieuwde zelfvertrouwen in Eindhoven. Hè? Dit seizoen. Ja, nee het past er uh, pas past er prima bij en ik denk dat ze in Eindhoven alleen maar hadden kunnen hopen dat het op deze manier uh, zou beginnen. En, uh, en zaterdag wachten we weer een, een, een thuiswedstrijd. Nou thuis zijn ze op dit moment denk ik uh, ijzersterk en, uh, en ze zijn ook gewoon weer kampioenskandidaat. Ik durf het ook wel te zeggen ben om te zeggen dat PSV geen kampioenskandidaat zou zijn. Een favoriet is misschien wat anders. Nee, het is uh, op dit moment allemaal uh, geweldig in Eindhoven, maar we zijn het begonnen, dus rustig aan. Jeroen Elshoff, dankjewel. Number 2 away the best alongside leading at the moment but here comes get there he's just storming past them and again oh just getting number it's conclusive ball und sie dann geht ihn vorbei knapp aber wir 9.7 En dat was Usain Bolt, hij is blij dat hij het voor mekaar heeft gekregen. We gaan verder praten over die finale met een Nederlandse sprinter, met Patrick van Luik. Patrick, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Maar, hoe heb jij naar die finale van de 100 meter gekeken? Ja, voor spanning. Ik, uh, ik voel het uh, in alle spieren. Meen je dat dan? Ja, yeah, sorry? Ja, meen je dat nou? Zit jij echt dan gewoon helemaal gespannen voor de buis? Ja, ja alsof, ik, alsof ik zelf, uh, zelf daar loop. Ik, uh, dat soort finales vind ik gewoon geweldig om, om te zien. Ja, het is altijd geweldig natuurlijk een finale met Hussein Bolt. Aan de andere kant, hè, was het ook een memorabele finale? Zo'n finale waar je over, over tien jaar bij spreken nog over napraat? Uh, nee, dat denk ik niet. Het was niet een uh, superspannende finale. En, uh, voor Bolt zelf was het denk ik ook niet superspannend. Uh, uh, want het had niet zo voor, uh, concurrent op dit moment. Dus, uh... Nee, de een is geblesseerd. Hè? De, er zijn er een paar die even aan de kant gezet zijn vanwege allerlei dopingproblemen. Uh, dat heeft wel een hele grote invloed op zo'n finale. Um, qua spanningsniveau wel. Dan we kijk de uitslagen en de tijden, die waren gewoon super. En uh, iedereen heeft natuurlijk zijn, uh, zijn prijs. iedereen heeft natuurlijk gewoon fantastisch gedaan. Want je moet natuurlijk wel in de finale moet je altijd nog blijven presteren. Dus dat, uh, daar moeten we natuurlijk wel altijd uh, onze erkenning voor geven. Alleen, uh, ja, voor Bob was het nu gewoon een one-man show. Ja, one man show. Aan de andere kant, hij weet natuurlijk ook dat het mis kan gaan. Hè? Twee jaar geleden in, uh, wat was het, Korea, daar ging het helemaal mis met die valse start. Ja, ja, klopt, klopt. Uh, kijk, het, enige, het enige druk die hij heeft is, is, is zijn eigen druk. Um, kijk, als jij, uh, een, als jij uh, moet presteren alleen maar om jezelf te slaan, dan leg je natuurlijk jezelf wel vaak een grote druk op. Maar hij weet daar gewoon heel erg goed mee om te gaan. Ja, hoe belangrijk is iemand als Hussein Bolt voor de atletiek? Is hij gewoon op dit moment echt ja, de allergrootste ster die er maar bestaat in die atletiek? Uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel andere atleten die ook uh, geweldige dingen presteren. Maar hoe hij de sport uh, weer in, in het daglicht heeft gezet, is gewoon fantastisch. En hoe hij, hoe hij de show, uh, hij, hij laat het daar dan voorlopen vol lopen, gewoon door, door hem alleen. En hoe hij, hoe hij met het publiek omgaat, is gewoon fantastisch. En dat doen andere atleten niet, niet zo goed, uh, of nog niet zo goed als hij. Ja, dat is een kunstje aan de ene kant. Aan de andere kant moet het ook in je persoonlijkheid zitten. Ja, klopt. En uh, hij deed het al vanaf zijn uh, 15e 16, Als je die, als je die races van voren ziet, dan is er eigenlijk niks veranderd. Ja, nou, nou is er veel te doen hè, over die sprint. Ik had het net al over die dopinggevallen. Uh, Hussain Bolt heeft daar zelf ook op gereageerd. Zegt ook inderdaad dat hij vanaf zijn jonge jeugd al uh, hele bijzondere dingen laat zien in de atletiek. Dus dat het niks met doping te maken heeft. Aan de andere kant, je zou er ook niet aan moeten denken dat hij ooit betrapt zou worden. Want dat zou echt een enorme klap zijn voor de atletiek. Dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook wel. Ja. Maar jij denkt er ook niet aan? Nee, nee, nee. nee. Ik heb er volgens vertrouwen in dat hij gewoon helemaal schoon is. Hoe indrukwekkend vind jij hem? Um, ja, ik vind hem, ik, ik vind hem uh, wel indrukwekkend. Op de manier waarop hij altijd omgaat met de druk en hoe uh, hij altijd staat wanneer hij er moet staan. Dat is natuurlijk voor een sprint heel erg zwaar. Kijk, uh, er staat nu natuurlijk helemaal vol. En die kijken allemaal uh, 80.000 mannen of 50.000 man Die kijken allemaal naar hem. En het is hetzelfde als een uh, speler alleen op, uh, op de doel afloopt op de keeper. En dan zie je een keer heel het stadion naar hem kijken en dan moet hij die bal inschieten schieten en uh, soms schiet hij er gewoon een overheen uh, en schiet hij 30 meter langs het doel heen. En uh, dat, dat is het soort druk waar hij elke keer mee omgaat. En hij uh, ja, ja, kan tabuid, dat. is fantastisch. hij ja. ja. Oké, okay. Patrick Verluik, dankjewel voor die reactie bij die grote man uit ja. Atletiek, Hussein Bolt. Graag gedaan. Keen met Sovereign Light Café. Het is inmiddels 14 minuten voor 11. Dan gaan we verder met de nummer 1 van onze top 5 op de zondagavond. De strafschop bij AZ Ajax hebben we gehad. De vijfde plaats van Elko Sint-Nicolaas. Het talent van Zakaria Bakali en de finale van de 100 meter. Het waren allemaal bijzondere momenten. Maar er sprong er wat ons betreft één echt uit. Nummer 1. Bellen. En dan is het toch raak. Graziano Pelle zet de kuit niet voor het eerst in vuur en vlam. Ja, Stagnos goed meegegeven aan Rosales, Rosales zet voor en... Bal in de kluts op de paal en dan even Silio en dan is het wel raak. Egan, Egan wordt tegen het gras geduwd en een penalty voor Twente. Er komt ook een kaart en dat is een rode kaart voor Jordi van Delen. En nu heeft Feyenoord een heel serieus probleem. Hier Heel beheerst, heel rustig. Uiterst koelbloedig. Twental, voorsprong in de Kuip. Hij glijdt weg en gaat geld krijgen. En dat is dan is dat de tweede. Het dus is nu verder met negen man. Overs gaat over het been van Matthijs en daar is de volgende strafschop. Een miserabele middag wordt het voor Feyenoord. Nu zal hij hem hard in de hoek gaan schieten. Maar welke? Die dus. 3-1 voor FC Twente. Schitterend, Castaños 1-4. Feyenoord wordt opgerold. Slechter kon het seizoen voor Feyenoord dus niet beginnen en zeker niet voor verdediger Stefan de Vrij. Vorige week maakte hij een cruciale fout tegen Zwolle. Hij zou niet medogenloos genoeg zijn, was de kritiek daarna. En vandaag kreeg de Vrij tegen Twente twee keer de gele kaart en dus rood. Alweer balen dus voor de Vrij. Ja, teleurstelling is natuurlijk, dat lijkt me duidelijk. Hoe ben je de wedstrijd ingegaan na alles wat er vorige week gebeurd is? Ja, gewoon uh, agressief en, uh, en fel en uh, geconstateerd, scherp. en uh, Ja, zo ben ik de wedstrijd ingegaan. Ja, want er is natuurlijk wat gezegd. Hij moet mannelijker zijn in die duels. Hij moet niet meer op de grond liggen. Hij moet zijn tanden laten zien. En dat doe je dan ook tijdens de wedstrijd. Is dat ook gewoon doordat dat is gezegd dat je zo voetbalt zoals je vandaag hebt gedaan? Ja, nou ja, ik heb er wel natuurlijk over nagedacht. Er is veel gezegd. Dan ga je toch naar jezelf uh, kijken. Ja, en dan probeer je ervan te leren. En dat uh, probeer ik uh, ja, toe te passen in deze wedstrijd. En dat, dat ging ook gewoon goed. Ik was uh, scherp om duels. En ja, ik maak twee overtredingen en allebei worden ze met geel uh, bestraft. Ja, want dat is dan de, de, de keerzijde van de medaille eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Is dat dan misschien een onderstreping dat je als voetballer dichter bij jezelf moet blijven dan, dan wat andere mensen zeggen? Ja, maar ik ben wel gewoon uh, dicht bij mezelf gebleven. Alleen, uh, ja, dat betekent niet dat je, dat je gewoon uh, scherp moet zijn en fel en, en goed in de duels. En dat moet je, moet je altijd zijn en dat, dat wil ik ook altijd zijn. En dat was Stefan de Vrijna. Nadat hij het veld had verlaten stonden er nog maar negen Feyenoorders op het veld. Het werden twintig pijnlijke minuten voor de ploeg van Ronald Koeman. Ja, maar dat is 11 tegen 9.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 We missen al Jan Maat met een blessure, dus het wordt er niet makkelijker op. Feyenoord staat na twee speelronden in de eredivisie op nul punten. Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat de club uit Rotterdam-Zuid dat overkomt. Want ook 50 jaar geleden in het seizoen 1963-1964 begon Feyenoord met twee nederlagen. Speler van toen was Hans Kraai Senior. Hans, goedenavond. Goedenavond. Nou, het mag dan wel een halve eeuw geleden zijn, maar herinner jij het nog een beetje? Nou, toen het vanmiddag werd vermeld, toen dacht ik, oh ja, dat was een heel slecht begin toen. Maar gelukkig is dat in de loop van het seizoen is dat goed afgelopen. En dat had ook te maken met het feit dat we in dezelfde samenstelling blijven spelen. Dat er weinig veranderingen waren en dat het snel verbeterde. Dus gelukkig is dat behoorlijk afgelopen, maar in een slechte periode was het wel. En Ik merk toch ook wel op zulke momenten dat het heel wat te betekenen heeft wanneer je zomaar Nederland aan de woord krijgt en je dat ook niet gewend bent. Ja, kun jij je, je trouwens ja. nog wel iets herinneren tegen wie jullie toen die eerste twee wedstrijden verloren? Nou, nauwelijks. Nauwelijks. Ik, we hebben verloren van, uh, ik dacht, van DWS. Ja, inderdaad en, met Frits Flinkevleugel, hè? Ja, precies, Frits. En ik dacht GVV. Klopt helemaal, Hans. Ja, het lijkt wel een quiz, maar uh, je ja. weet het echt nog wel. Niet, niet verder gaan met die vragen, want dan moet ik het in de steek laten, hoor. Ja, maar, maar goed, hè, twee nederlagen in Rotterdam-Zuid. Ja, jij zegt, het liep uiteindelijk nog goed af. Uh, maar, ik kan me wel voorstellen, was het toen ook meteen na die twee nederlagen crisis? Ja, nou, geen crisis, nee. Maar er zaten toen altijd zo'n meer dan 60.000 mensen te kijken. En als je dan twee keer verliest, dan is de, de situatie in het toekeer tijdens de trainingen en op de training totaal anders. En ook de mensen die je tegenkomt zijn anders. Gelukkig was het toen bij Feyenoord een bestuur dat heel rustig is gebleven. En uh, dat was een hele belangrijke factor. Uh, ze zijn niet met gekke verhalen gekomen, uh, spelers die, uh, die, die de winst van voren kregen. Nee, het bleef gelukkig vrij rustig. En dat is ook een van de redenen geweest. Dat we, en de mentaliteit van het elftal, dat we eruit gekomen zijn op een goede manier. Ja, nu blijft het niet rustig. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de veranderingen natuurlijk in 50 jaar tijd. De media, iedereen die zich er ja, iets over wil zeggen. Hoe hard komt dit nu aan in Rotterdam-Zuid? Dat weet jij ook uit ervaring? Nou ja, heel hard. Dat, dat ik, daar is geen enkele discussie over plus dat de tijd veranderd is. De mediawereld is veranderd. De mensen zijn veranderd. Voetbal is zo extreem belangrijk geworden. Ja, als je dan bij Feyenoord staat, je krijgt de tweede wedstrijd een Nederlaag tegen FC Twente... dat er ook niet zo hoge aanzien en op dit moment met 4-1. Ja, dan is er onrust. Maar er zitten twee hele goede voermensen aan de leiding, Koeman en Martin van Geel. En ik hoop dat die in staat zijn om het elftal uh, rustig te houden. Want dat is de belangrijkste factor. Die spelers die moeten weer een beetje vertrouwen krijgen... En dat vertrouwen kunnen ze alleen maar krijgen van de mensen die heel dichtbij ze staan en hun baas over ze zijn. Ja, maar gebeurt dat ook Hans? Want jij hebt net ook meegeluisterd met het interview ja. met Stefan de Vrij. Uh, met name de kritiek die hij heeft gekregen dat hij te lief zou voetballen. Uh, ja. Dat hij zich mannelijker moest opstellen. Dat doet hij dan vandaag. Krijgt hij twee gele kaarten dus het veld uit. Uh, gaat Feyenoord uiteindelijk met negen man verder. Ja, ik, ik zeg dat echt oprecht hoor. Ik ben er altijd wel wat naar in nodig. Maar uh, een van die twee gele kaarten had hij zeker niet moeten krijgen. Maar hij speelde de bal. En dat er de man ook in tweede instantie wordt geraakt, dat kan gebeuren. Maar hij speelde wel degelijk op de zijlijn die bal. Maar goed, dat, dat zijn momenten die komen, ik hoorde hem, maar hij was heel te hij was hij tegen, tegen de in me interviewde. En, en de Vrij is een hele goede voetballer. Maar dat is geen keiharde speler en dat zal hij ook nooit worden. Nee, dat, dat moet in je zitten Hans. Uh, kijk, Koeman die had dat wel natuurlijk hè? als spelen jij had dat ja. zelf ook. Koeman was een in een, een, een, een hele goede voetbal, Dat is een goede voetbal. Maar als het nodig was, was hij uh, vrij scherp en keihard. Maar dat is een kwestie van mentaliteit. En het moeilijkste te veranderen bij een speler is zijn mentaliteit, zijn karakter. En als je te vrij hoort praten, dan is dat een hele rustige, moedelijke jongen. En die moet vooral zijn eigen spel blijven spelen. En zegt niet op wat te laten naaien om uh, harde dingen te gaan doen die hem absoluut niet liggen. Want dan gaat het dus helemaal mis met hem. Hans, nu even met de petten van de trainer op. Je bent zelf ook trainer geweest. Uh, hoe moeilijk is het om zo'n elftal weer op de rit te krijgen met in het achterhoofd ook nog eens een keer het idee. Komende zondag is Ajax de tegenstander. Als we die verliezen, dan staan we negen punten van de koploper. Ja, maar ik, ik hoorde hoor Koeman ook uh, spreken. Uh, en, en een van de dingen die zei, je moet eigenlijk blij zijn dat je Ajax krijgt. Dan weet je dat dat een gevaarlijke tegenstander is. En als je die wedstrijd wint, dat, je, dat alles weer in orde is. Want dat is gewoon zo. Zo is die voetbalwereld al maar. Maar ja, of Feyenoord genoeg kwaliteit heeft om Ajax te verslaan, ja, dat is maar zeer de vraag. En zeker wanneer dat gebeurt in Amsterdam. Ja, wat moet Koeman nu de komende dagen gaan doen? Wat is het belangrijkste? Ja, maar, maar Koeman, die, ik, ik heb hem even gezien, die, die zal best rustig blijven. zo'n is ook een fanatieke jongen. Dat, uh, dat is hij, dat uit hij nooit zo. En ik, uh, hij is zelfs zijn hele leven voetballer geweest. Hij weet wat er bij een speler omgaat. En dat weet Martin Geel ook. Dus ik hoop dat ze met z'n tweeën in staat zijn om dat elftal maximaal mentaal in orde te krijgen voor die belangrijke wedstrijd tegen Ajax. En dat zal best op de goede voetbalmanier gebeuren. Want ze weten hoe voetballers in elkaar zijn omdat ze zelf jarenlang gevoetbald hebben. Hans Kraaij, dankjewel voor je reactie op de nummer 1 in onze top 5. Uh, de twee nederlagen van Feyenoord. Het, uh, de tweede nederlaag dus van Feyenoord afgelopen weekend in de competitie. Hebben we nog wat buitenlands voetbal voor u? Nog voetbal uit de Bundesliga. Schalke 04 en Hamburger SV zijn het nieuwe seizoen begonnen met een remise. In Gelsenkirchen werd het 3-3. En voor Schalke scoorde Klaas-Jan Huntelaar twee keer. Voor HSV benutte Rafael van der Vaart een penalty. En in België boekte landskampioen Anderlecht een ruime zege op AAG de ploeg van coach John van der Brom, won de duel met 4-1. Dankzij die zegen staat anderleg met zes punten uit drie wedstrijden op de vijfde plaats. Koploper daar in België is standaard Luik dat tot nu toe alle wedstrijden wist te winnen. Vanavond was standaard met 2-0 te sterk voor Racing Genk, het team van Mario Been. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Ik kan u nog melden dat zo meteen het oog op morgen verder gaat. Gepresenteerd vanavond door Lucella Carrasso. Dat wij er morgenavond gewoon weer zijn om 10 uur met de sport van de maandag. Ik wens u nog een hele prettige avond.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 Boer. Schrijf je met OE...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 Dit is Radio 1.